Extra weekend. Zo. Kijk eens, één punt dat, met. Vergeten we niet iets? Gratis flesje wijn bijvoorbeeld, wat pepermuntjes van na het eten. Ik kan ze toch wel eerst proberen? Ja, door Tiscali raak je gewend om verwend te worden. Want met het ADSL 5MB abonnement kun je nu voor maar 15,95 per maand internetten. Als je een KPN-abonnement hebt. En je krijgt Tiscali telefonie en Noord- een internetbeveiliging drie maanden op proef. Check de voorwaarden en bestel snel op Tiscali.nl. Ja, come up with your billsong. Waar is de brand? Hier een extreme hot crispy chicken of double beef. En een verfrissende Coca-Cola erbij om te blussen. De Extreme Hot Burgers. Die branden behoorlijk. Double beef of crispy chicken. Met pittige jalapenos en een flimscherpe saus. Nu bij Burger King. Zeg Marco, je bent wild van vissen, hè? Ben je daarom overgestapt naar digitale televisie van UPC? Ja, moet je kijken. Je ziet die schubben helemaal. Bijna parelmoer. En de digitale geluid? Oh, zo zuiver. En ik moet denken dat vissen geen geluid maken. Kijk voortaan ook digitaal voor perfect beeld en geluid... met de UPC Media Box. Nu drie maanden gratis, inclusief extra zenderpakket. Met onder andere Animal Planet en Discovery Science. Daarna 4,16 euro per maand, bovenop het huidige abonnement. Bel 0800-1870.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 Hallo? Je moet nu wat gaan zeggen hè? Ah sorry. Het lukt me dus echt niet deze week. Oh, wat heb je dan? Ik heb deze week echt zo hard gewerkt. Het kan niet lang meer duren of ik stort helemaal in. Babarada.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 Got a secret handshake, and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one night, son of a gun.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 The most seen, I'll annoying old man bite his tongue. I'm not done. She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there. Man, I swear. She's got porcelain skin. Of course she's a 10, and now she's even got her own song. But moving on. She's got the cutest laugh I ever heard, and we can be on the phone for three hours. I'm singing. Home.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 Jongens, even centraal, hè? Dus, uh, ondertussen is het programma weer gewoon begonnen. Sterker dus nog, we zijn nog niet eens weg geweest. Uh, even voor de vorm de afkondiging. Gym Class Heroes en... Cupid's, Cupid's Chokehold. Chokehold. En dan wil ik het toch, Lekker. voordat we zo meteen... Uh, uh, die uh, kaarten weggeven weggegeven Lekker. voor het Beats, dat festival... Wat doe je nou weer, Paul? N niks. Gooi je cognac om? Ja, cognac. Me. Zonde. Oh, dus. Gooi dan koffie om of zo, weet je, maar geen cognac. Begin ging jij ook een beetje op de dranken. Heb, heb jij een slokje gehad, Michiel? Vrijdagavond is het altijd... Uh, huu, Nee, maar uh, Beepsad Festival. Uh, als je daar naartoe wil, 1 september in Den Haag met Van Velsen, Fan Velsen. Weet ik veel wat je wilt. Lekker belangrijk. Uh, Ilse de Lange, Direct en Pink. En je wil Pink een handje geven. Ik heb helemaal vier vingers te ha, ha, ha Moet je dit even sms'en. Naar 3, 3, 3, 3. Nou, veel mo moeilijker kan het niet zijn. Naar 3-3. Maar wat zagen jullie net nou doen, Dennis en Paul? Hoezo? Dennis de nou, gast in de studio, dan? Nou, nou, wat dan? Stag... <tie> <tie> Jullie stonden gewoon te jumpstylen in, in, nee, in man, de studio. Dat nee, dat kunnen we allemaal niet, joh. Dennis vertelde over de nieuwe plaat. <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> DJ Danny, Miso, Henny. <tie> maar nee, uh, Jackal Hyde jump en Dennis. Nou, kijk, we zaten net hier... Uh, Ga jij maar even op de gang staan. Op de gang, dus. En toen stond de TMF aan... En uh, nou, toen kwam dat clipje voorbij van Jackal in Hyde, ja. toch? En toen waren ze dat aan het doen. En ik vind dat echt een heel bijzonder uh, fenomeen. Ja, bijzonder. Maar dat vond ik ook gewoon ja. dat de hakken dus. Dat Vond ik ook heel bijzonder. Ja, nou, echt bijzonder. Fascinerend. Ja, echt fascinerend. En ook dat het meteen overal kan. Dat het zo leuk is dat je dat ook op een rolltrap kan. Als je het kan. En in de metro en weet je wel, in de supermarkt en overal. Maar ik verdenk dat dus Maar ik kan van. het dus niet. Nou, ik zag maar ja, de je er wel broek voor aan eigenlijk. Ja, dat zei Paul dus. Van, ja. Maar wat heb je dan een housebroek aan? Het is geen housebroek. Wat, hoe, hoe, hoe wij het dan noemen? Nou, hij is gewoon vet cool van Missy Elliott. Hey, je weet toch. En Missy is niet house. Nee, die is van de straat. Ja, dus. dus een straatbroek is het eigenlijk. Ja. Maar Paul, ja. ik weet zeker wat... En verdenk ik jou ook al jarenlang van het feit dat je gewoon vroeger een kaal was en een trainingspak droeg. En, uh... Ja, hij nee. heeft wel een beetje zo'n uh, zo uh, gabberhoofdje. Ik, ik heb wel twee oorbellen gehad trouwens. Nee! Ja. Ai, ai, ai, ja, ai. Ja. Ja, ja. ja, Links en rechts. Gewoon gabberhoofd. Ja. Ja, ja, ja, die heeft ja, ja, ja, ja, ja, ja, ook heel veel metaal. Is <lacht> er helemaal niks mis mee? Nee, maar als een man een oorbel in heeft en sterker nog twee. Is het toch wat. Uh... Dat weet ik dus niet dan, hè? Dat vind ik altijd een beetje vreemd. Nee, nee, nee, gelul. Nou ja, goed. Het is een soort van. Kijk, ik ben uh, opgegroeid in Spaarnwouden. Ja, dat vind ik niet erg. En nou. iedereen uit het dorp Spaarnwouden. Nee, alle jongens uit het dorp Spaarnwouden hadden altijd in ieder geval één oorbel. En daar was iets mee. Er stond een chip in ik in. vond dat als gek de, altijd. De, als ze de weg kwijt waren, kon je dat zo. In. Ja, je kon ze zo herkennen. Ja. Weet je had dat je uitging. Hey, een spaarendammer. Uh, weet je al, zo'n oorbelletje. Ja, ik weet het gewoon niet wat ik daar nou van moet vinden, toch? Of is het gewoon uit. goed? We zijn ook uit, Maar he? Ik heb Paul. ze niet meer. Ja. Nee, precies. Ja. Nee, even weer ik. terug naar... Uh... Ja, ah, ik zag je fuck. naar jumpen en het was echt goed. Nee, ja, maar dit is ja, radio. Toch. Paul kan het. Nee, het was radio, maar toch... Ja, Paul bedoel, kan we het. We weten hoe je eruit ziet. En we hebben een webcam. En die zet ik nu eventjes kijken. Zie je dat stuk vloer wat ik nu op de webcam heb? Is ongeveer daar. Nee. nee. Ga, ga er even staan. Ja, doe, Paul. Paul kan het. Doe nou even, kom op. Ja, on. is leuk. En dan uh, doe ik dit. Heb je hem wel? Ja. Je kunt er volgen. Hoppa. Ja, ja, hey, ja. kijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat. Uh. <laughs> ik was de uh, zesde Backstreet yeah. Boy. En is mijn present. Het Goed hoor. Hey. Nou, ik vind het echt uh, goed. Ik ja. wist dat je het in je had, Paul. Als je nog eens met dansers gaat werken. Ja. <lacht> ik zal op je, aan je denken. Heb je een nieuwe plaats? <lacht> <lacht> nou, laten we eens even kijken of we hier wat mee kunnen dan. Gaan we iemand bellen? Afle afdeling uh, lekker bellen. Afdeling, wie, wie gaan we bellen? Afdeling lekker bellen. En uh, Mijken. Mijken? <lacht> ja. Hadden we kunnen weten natuurlijk. Ja. <lacht> uh, Oké, okay. Mijken die wil naar het Beatstar Festival. En gaat hopelijk zo haar telefoon opnemen. Van Maaike. Nou, stier je. Dat zeg ik? Maaike. Goeiedag, ik hoorde mijn naam op de radio. <tijdacht> ja, dat komt omdat je een sms hebt gestuurd. Ja. Want jij hebt dit ge sms <tijdacht> Ja, Ja. Tududud. Tududud. Tududud. Nou, dat betekent dat jij al halverwege Den Haag bent. Ik weet niet, waar, ja? waar woon je eigenlijk? me dat, dat zeg ik. Friesland. Ja, dan ben je halverwege vanuit Denemarken ja. gezien. Maar ja. euh, je zou twee kaarten kunnen krijgen voor het festival op 1 september. Met uh, The Man van Velsen, Ilse de Lange, Direct en ook Pink. Ja. En je mag Pink een handje geven. Echt? Als. Ho, ho, ho, ho. Ja. We zijn we er nog niet? Als je dat vet vindt, anders ga ik. <laughs> Zo. Nee, ik wil heel graag. <laughs> nee, oké. Okay. Die vlag gaat er niet op, Dennis, sorry. Nee, maar je moet ook nog even wat doen voor ons. Uh, wat uh, uh, nou? Nou, jij moet uh, het grote flippenkastspel gaan spelen. En hoe werkt dat? Dat kan ik je heel makkelijk uitleggen. We hebben hier een flippenkast staan. Ja. En uh, daar gaan we zo meteen een balletje in loslaten. En ja. op het moment dat dat is gebeurd, heb jij een minuut lang de tijd om flip, flip, flip te roepen. En als bij elke flip die je roepen, die, gaan die, die flippers gaan op en neer, zodat je het balletje niet kwijtraakt. En als jij de bal een oh. minuut lang in het spel weet te houden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 Prima! Creo, mij, gastu... ah, uh, je moet niet al te veel. De... <laughs> Hij kan op flip, gaan, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip,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 Maar, uh, nou ja, goed, direct dus, Ilse de Lange, de man van Velsen. En jij gaat Pink een handje geven. Oh, echt? Ik kan ook echt gelukkig. Je bent Super. bij, ja, ja, ja, Echt, ik ben naar een ander concert hier in Holland geweest. Dus ik... Oh, maar geweldig. Maar heb je er ook ja, cool. ooit al een keer een handje gegeven? Of het, dat nee. Gaat... Ja, één keer. Dat vond ik vooraan. Toen liep ze bij de voorste rij langs. En dan maar, heb je een pootje uh... gehaakt. Sorry? Nee, niks, nee, dat je lekker dichtdans. Nee, super! Heel veel plezier daar! Dan mag ja, je nu niet meer, dan mag ik. Nee! Zij ja. heeft er al aangeraakt! Je ja, hebt heeft twee kaartjes, weet je wat? Oh. Uh, Mijke, we geven je zo eventjes aan Dennis. Wil je met mij gaan, samen? Ik denk dat ik een ruzie krijg met een vriendin van mij. Nou, ja. Jezus. Zeg van nee tegen een date met Dennis. Ik ga wel met ja. Dennis. Ja, ja, Ben je jammer hoor. We nou, zien jammer. Pas wel. <laughs> Komt allemaal wel goed. Veel plezier aan Ja. Ja, Mocht ik nog hangen blijven? Ja, doe ze Oké, doei! We zijn meteen in extra weekend de Reality Check met Dennis. Oh, dat is leuk! Oh, dat is, oh, oh, that that is, is zo leuk! leuk. Oh, yeah, en ja, ze ja, gaan, we gaan we nog een keer zingen. Hi! Oh.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 Ja, het is toch wel duidelijk dat... Um, ik, ik, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik had het zelf nooit gemerkt hoor... Maar het blijkt toch echt bij deze... Dat Gerard Ek noemd, degene is die altijd de lijn in het programma bewaakt. Hoezo? We vergeten alles. Nee, ja. Want we vergeten echt alles. Ja, dat is waar. De reality check moet nog, gaan we nu doen. Ja. Maar ineens... Slaap ons de. Au, god, doe ik het iets te hard. Slaap ja. ons zelf tegen de harses. Damn, we vergeten heel de mix van die DJ Sensor. Maar die gaan we wel draaien zo. Die is drie weken, die is drie weken met zijn mix bezig en wij vergeten hem gewoon. Op één avond. Dat is, Dat is knap, hè? Hé, ja. ah, hey. ja, Dennis. Kan Hallo. niet stoppen met spelen of was het een soundcheck? Een uh, uh, soundcheck. Oh, soundcheck. Want zo meteen, wat ga je er meteen nog doen? Uh, drop Dead Gun. Oh? Ja. All right. Dat Alright. is mijn... Uh, mijn, uh, ja, hoe zeg het? Protest song. Tegen Jouw dear Mr. President. Tegen any war on earth. Nou, nee, vind ik vind ja, het een heel ik... mooi streven. Ja, <laughs> ja, toch? Ja. Van de supermarktoorlog. Die nou ja, even goed, ik bedoel, uh, weet je wel, actueel uh, nieuws. Uh, wat zeg je nou? Ja, <laughs> ik sluit het zo achter. Wat <laughs> Iets met een beugel. Nee, maar, maar beugel. ik snap Het is een supermarktoorlog. Maar ik begrijp oh, het wel. Oh, supermarktoorlog. Ja, ja nee, maar ik begrijp het Tmoeha. wel. We zitten, een beetje met, uh, <laughs> we zitten een beetje met iets wat met de supermarkt... Uh... Ja, oh, ja, nee, super, nee, dat was een bruggetje. Ja, oh, ja. Oh, ja. oh ja, ik, nou ja, het ik was het zelf helper. al vergeten. Uh, Na de reality check. Oh. Dankjewel Paul. Oké, okay, dus nou, kom maar dan. ja op. Ik voel me aangesproken op. vanwege die lijn hoor. <laughs> zit, ja. hè? Ja. We gaan we nu doen? beginnen Michiel, kom ja. op. Ze zijn beroemd en geliefd. Ja. Staan ze ook nog met beide benen op de grond. Nou, ze ligt bijna. Ze zijn dus sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Keihard. Dit is de Reality Check van... Dennis! Dennis. Zullen we uitleggen wat het is? Of zeggen we nou, uh, Leer Amny? Uh, leg het maar even uit. We hebben vijf <laughs> boodschappen gedaan. Oh jee, yeah. ja. En het bonnetje bewaard. Waardoor wij weten wat die boodschappen hebben gekost. Ja. We gaan zo meteen vertellen welke boodschappen we hebben gedaan. En willen we van gaan jou graag weten hoeveel we hebben betaald. En je mag uh, per prijs 10% hoger of lager zitten qua foutmarge. En als ik nou meer of minder Dan gaat zeg? er een punt af. Dus je zou theoretisch gezien min 5 kunnen halen. Ja. Maar heb je het goed, dan zou je zomaar plus 5 kunnen halen. En dan, uh, sta je, uh, nou, dan sta je echt heel ver bovenaan. Want het hoogste in het klassement is nog steeds plus 3. Oké. Okay. Uh, dus, En wat krijg ik dan? Eeuwgroen. En wat je wil hebben. Pardon? Ja, ik zie jullie weer, weer kijken naar die fles. Ik zie weer kijken naar die Ah. <laughs> nee. Drop that gun. Dan kom ik niet meer thuis. <laughs> <laughs> maar ik kan wel iets anders bedenken wat ik wil hebben. Dus dat doe ik dan wel. Dat rat is van Koen en Sander, dat kan er ook echt niet weg. <laughs> <laughs> wat beloof je ah. allemaal Paul? Nee, dat nee, ik zeg dat het niet weg kan. Nee. Hmm. En dat potje gel daar, dat uh, moet met me mee naar huis. <grijg> ha, ha, ha, ha, ha. <grijg> nou, <grijg> en ik, Paul heeft uh... een vriendin. Nou, zullen we het, <grijg> echte, uh, het eerste item doen? Het eerste item. Je had een al een Wat kost een fles cognac? In een geval een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een fles een heb gekocht? beetje een een uh, 70 cent... Hoe mag ik even... Hebben... Is dat die daar? Nee, is het dat... Is, dat is hem niet. Nee. De, is dat meer of minder dan dat 70? 70 dat is precies 70 cent. Oh, okay. Als je er even aan wil ruiken, want ik zie je weer... <laughs> nee, nee, nee. Even proeven. Nee, ik moet even de maat zien en dan ja. een beetje zo. Hij heeft jaren in een vat gelegen in Frankrijk. Ja, dat is heel duur. VSOP, dat is niet de allerduurste, dat is XO. Uh, dus dit is de twee na duurste... 1 uh, na duurste. Ja, nou, ja, Ze hebben veel duurder dan in een gewone winkel op oh, Je ja. zit op één <laughs> na duurste. Ja. Nou, dan zeg ik. 50 euro. Nee. <laughs> Echt, dat is nou weer. Het zou wel leuk zijn. 30. Maar wow, die was heel goed als je dat gezegd nou, had. Ik dacht eerst 30, maar toen dacht ik... ja, dat zou wel lullig zijn dat ik hier dus cognac van 30 euro heb gedronken. Ik verwacht wel iets meer. Oh. <laughs> als gast, goed. weet je wel. Goed. Hij was 49,95. Oh, hij is goed. goed. Hartstikke, ja. nou, nou, hartstikke mooi. Oh. Jawel hoor. Ik nee, je krijg net een vaks dat het goed is. 1 <laughs> punt voor Dennis. Heel goed. Item nummer twee op de lijst. Oh, nou, dat gaat wel goed zo, Dan. Dit... Ja. Uh, ja, geen idee. Iedereen had het wel een keer in huis, denk ik. 400 gram Italiaanse roerbakmix. Oh. Eigen merk. Uh, zit er nog een merkje bij of zo? Ja, eigenmerk. Ja, merk. Oh, nee, sorry. Nee. Thuismerk. Uh, 4,75. Nee, 400 gram, hè? En er dus oh, is, is geen gouden rokvat aan. Ja, precies. 2 euro. Uh. Ja, dat is goed. Ja? Dus uh, tenminste in de 10% foutmarge is dat hartstikke goed dus 1,89. Oké. Okay. Yeah! Lekker bezig, Dennis. <laughs> twee, uh, twee punten. Item nummer drie. Nou, dat gaat lekker hoor. Nou, hè? Niks ja, willen. <laughs> Afgehalmen en gaan. Je hebt geen bril, hè, Dennis? Nee. Dat dacht ik al. He? Worteltjes. Maar ik moet er eigenlijk ja. wel in voor in de auto. Maar... <laughs> worteltjes, extra fijn. 340 gram. Uit een potje. Van hakken! Dat ik? Uh... <laughs> uh... Sterk water. Als je het uit de pot gooit, dan lost het al op zo slap. Is patina nog zetten in die potjes? Ja, weer, weer. 1,12 euro. Oh. Uh, uh, uh, reken, reken. Ah! Uh, oh. 69 cent. Jezus. Ja, dat is niet duur. Ik zit er wel steeds een beetje boven ook, nee, hoezo? Dat is de eerste fout. Rich bitch. Min één <laughs> nee, punt, dus dan sta je nu weer op één punt. Ja, oké. Okay, oh. Dus je, je kunt theoretisch gezien, als je de laatste twee goed hebt... nog op een gedeelde eh, eerste plaats komen met Crazy Pianos, Annelieke Bouwers, sorry. Room en Marit van Bohemen. Oh, Room. Ja, Room. Ai, daar wil ik toch wel heel krampachtig graag overheen. Of in ieder geval naast staan. Ik kan het niet uitstaan als ik lager uitkom. Ja, dan moet je de laatste twee nog even goed hebben. Oké, okay, bring it on. Nummer vier: vijf stuks steamerol fresh mint -kaugem. Is dat zo duur? Nee, dat ah. is helemaal niet duur. Ik haal ze altijd bij het tankstation. Dat is. De Deze is Dit is goedkoop. Maar er zijn dan vijf pakjes met dan een tien uh, tabletjes ofzo? of zo. Ja, uh, ja, vijf keer, tuurlijk. Nooit, Je Je ja. jummer, vijf nee, het zijn niet vijf kougomjes. Ik weet het al vijf keer gedaan. Ik heb het al vijf keer gedaan. Ik heb het vijf stuks gedaan. vijf stuks sorry, Dennis het al vijf keer gedaan. Ik heb het al vijf Nee. Nee. Ik heb het al hier nou? Ik heb er al vijf Nee, het is echt net te groot. kan niet wachten. Weet je het? Of is het een gokje? Volgens mij wordt er iemand nu, wordt er achter mijn rug afgekeken uh, van mijn blaadje, wordt er snel om de ja, tafel heen gerend ja. en snel het antwoord op Taal ik goed gezien. Hè? 1, ja. 80? Nou, waar ah, haal je, dus je dan, het zo. dan zeg Hartstikke Ja, Hartstikke goed. <lacht> het is een gave, hè? Het is een gaas. 1, 3, 7. Ja, het is even... En dan komt het antwoord vanzelf binnen. Het kan nu alle kanten op, Dennis. Je hebt nu uh, twee punten. Of je hebt de laatste goed, dan sta je dus inderdaad op gedeelde eerste plaats. Of je hebt de laatste fout, dan gaat er weer één punt vanaf. En dan sta je op een gedeelde derde plaats. Met onder andere Belladier, Tanja Yes en Bas van Toor. Beter bekend als Clown Bassi. Onze redactie is beter dan de IRT. Ze hebben heel erg nagezocht wat jij graag drinkt. Dat is thee. En dan niet de koude thee die cognac heet, maar gewoon echte thee. <lacht> Hoeveel kost... <laughs> Celestial Seasoning Stention Tamer. 10 zakjes. Waar <laughs> staat dit? <het>? Ja, <laughs> ja, dat klopt. Dat is ja. mijn lieveling. Ja. Nou, moet je het weten. Oh jee. 10 zakjes. Um... Winnen of verliezen? Bovenaan staan of niet? Oh, ja. Als je dit fout heeft, moeten we er oh, echt drie punten van af. Oh, oh. En als ik het niet weet, hè, want ik heb het standaard in huis gewoon. En ja, dan weten we nu echt zeker... Celestial of zelf extensie extension Tamer thee Al jezelfde boodschappen heb je daar gewoon je personeel voor. Je gaat nu of genadeloos door de mand vallen... of je bent gewoon nog steeds die gewone tennis gebleven. Van vroeger. vroeger <laughs> Fuck you. Um, je moet even een het is iets met één. Oeh, ja, oh, yes. iets met één. Even wijn. denken, hoor. Je mag ik let nooit op prijzen. Erg, hè? Echt iedere dat week ook ik dat, dat. Ja, hè? Ja, echt dat Ja, echt, hè? Ja, ik let niet op prijzen. Nee, wel. nee <laughs> nou ja, wel het... bij het afrekenen, maar niet per item. Plaatscontact is toch lucratiever dan ik had gedacht, nou, blijkbaar weer. <laughs> Wat is okay. het antwoord? Eh, 1... 1... 1... 30? Wat? Ja! ja, ja. <laughs> Goed. Wat was het dan? Wat was het? Tenminste, als ik heel snel reken, 1,45. Ja, nou, het, het is twee cent zitten ernaast. Oh, oh. Ik vind het zo zielig om dit. Nee. Nee. Hey, dat is heel zielig. Zo! Dat, niet goed. dat kan je echt niet maken, hé! He. Hé, hey, dat is kut, hè? Nee! Wow. Zo! Hé, hey, oh. mazzel! Ik ga! Dat is het tweede <laughs> nummer, dat doen we ook niet meer! Ik kom hier nooit meer! Oh god! Toch wat het Gatverdamme! Ja. Zullen we het even opnieuw doen, anders? Nee! opnieuw? Ja, even de hele ja, Ik, ik, ik zeg, meer. de luisteraar moet stemmen. Of, of, gunnen ze dan uit me? Nee, nee, nee. Of oh, niet? Ja, ze, ze heeft wel ze heel, heel goede, goede, goede tieten. tieten. Dat is absoluut waar. Goed. Nou, dat vind ik wel 0,0 te hebben. <laughs> <te laughs> een klein ogenblikje. We gaan even overleggen. overleg. Ach, jezus. Oh, ja. Dat gewoon F loopt F je toch F niet? F F dat je moet gewoon weten of een idee. Ja, SMS. SMS of je vindt dat ik... Ik vind het wel maar ze moet nog een liedje spelen, anders ligt het programma echt gewoon plat. Wie let er nou op twee cent? Als ze dat liedje niet. Echt, ik zal die twee cent in je kont stomen laten verslonzen. Dat is gewoon. klaar. die komt zo meteen nog. Ja, dat is waar. we hebben een beller. Ja, we zijn eruit. We hebben een beller. Ja, we hebben een beller. Ja, doe beller. Die geeft gewoon de doorslag, want dit wordt niks. Ja, kom op, beller, beller. Hallo. Beller. Hallo. Wie bent u? Hallo. Wie ben je? Jeroen. Jeroen. Nou, Jeroen, tromgeroffel. Hij heeft er gewoon niks mee. Ik zeg, laat dan maar je kunt het ook winnen. Yep. Ja! ja! Jeroenje, Jeroenje, Ik heb een eigen liedje ook voor nou, Jeroenje. De, ja, ja, ja, de bonus track ja. op het album, hè? her name is Dennis. <laughs> name is is Jeroenje. Oh, wat tof. Onwijs <laughs> bedankt, His man. <laughs> ja, ja de, de maar, maar waarom de tieten ben de ben zo blij? Waarom ben je zo blij? Hé, hey, hoor je dat even? Nee? De tieten gaven de doorslag, zeg En die gaat ze nu laten <laughs> zien. Nee! Ik zeg, whatever. <laughs> Thank you Jeroen. <Al> okay. to be whatever I choose and I'll sing We'll topplaats. Ja, je wilde hem echt heel graag even draaien. Serieus? Oasis, whatever is mijn favoriete Oasis track. Het is een nummer wat nooit op een album is verschenen. tenminste niet op een officieel studioalbum. Daar ja, je wel op MTV Brown. Uh... <laughs> oh. Ja, die illegaal voor de downloaden begon, nou, ko kochten jullie ze deze. Zo so, ja. Dan kwamen ze elke uh, maand uit een kofferbak voor 25 gulden per stuk. Opa vertelt. Hebben we nog, ja. heb nog plastic bekers? Hoezo? Hey, ik doe een opa vertelt moment. Oh. Hallo, afdeling. Oh ja. Daar. Plastic bekers. Oh Hier, ja. Dank u. Oh ja. Op, op, op, op Uit de radiotijd van vroeger. Lieve luisteraars. Eh, uh, wacht even hoor. Uh. <laughs> even een uh, ja. bijpassend muziekje erbij. Hm? Momentje hoor, Dennis. We zijn zo bij je terug. Ja, natuurlijk. Ik heb al een Zo, tijd. Bij je terug. Anders moet je even een bekertje doen voor je microfoon, Dennis. Vroeger. Dan doen we dat hoe het vroeger ging. Ja, leuk. Hoor je yes. nog wel wat? En het is, het is het niet zo heel lang geleden dat je nog je illegale cd's uit de achterbak van een auto kocht... ...bij een wat loesje figuur met een flas en een oorbelletje. Waarschijnlijk uit Sparendam. Krijgt een tering. En, en hard ook. Zullen we stoppen? Ja. Ja. Yes. We zijn net pas begonnen. We, ja. we zijn net pas begonnen. Hoe oh, kan dit nou? Er zit in ik vergeet Dennis, het he? oh, Ja, sorry hoor. Ik melk altijd alles uit. Ik moet zeggen wat ik wil hebben. Want ik uh, ja. heb Ja, die je punten. hebt de uh, reality check gewonnen. En, en, en uh, god weet waarom. we zitten nooit prijzen aan dit onderdeel vast. En Paul zegt, oh, je mag hebben wat je wil. Ja. Goed, nee, maar jij, Volgens mij begon jij zelf over dat je een prijs wilde winnen, toch? Ja, ja maar ja. jij geeft er aan toe. Ja. Maar volgens mij zei dat het, is het is dat nou, dat je wel is goed. dat je wel wat wist wat je wilde hebben ook. Ja, ja dat zei ik wel. Alleen. Uh... Nou, dan willen we het weten ook. Wat wil je graag hebben? Um, een nieuwe auto. Nou, Paul. <laughs> Hier heb je een strippenkaart. Jij komt vanavond wel weer thuis. Nee, uh, wat wil ik dan wat wel kan? Wat voor auto rij je eigenlijk? Ik uh, uh, heb een... Uh... <clears throat> Een fortje. Een klein fortje. Een fiestaatje? Nee, een, Ja. Staat hij hier beneden? Ja, wat? <laughs> ik moest ook even nadenken. Ja, hij staat hier beneden. Uh. Fort Fiesta. Ach, oh. <laughs> wat een leukertje. <laughs> <laughs> wat een poepie. Goedie ah, goedie. -goedi -goedi -goedi. <laughs> nou, hij doet het prima, maar ik, uh, het is wel een beetje een oude lullenautootje. En uh, ik betaal me helemaal schil aan al die reparaties en zo. Wat zou je willen hebben? Um, Zo'n Audi A3, denk ik. Oh. Ja. Nou, met een nummer 15 nieuwe, Ik heb een nieuwe Audi gezien. Dat is ook een onwijs vet ding. Maar ik, ik heb even niet gezien wat voor type dat is. En maar nu dat is verstop echt... ik mijn sleutels. Oh, heb je een Audi? Ja. Oh, uh, Jongens, zal uh, ik met jou meegaan dan? Ik uh, krijg net <laughs> zeg, een... Zeg, je uh... hebt nog genoeg tijd voor die mix van DJ Sandstorm. Uh, uh, uh. Ik krijg een fax van de gang. Oh. De band wil graag spelen. Oh ja. Zullen we doen? Zullen we doen? Ja, ja hè? Doe maar. Hadden we hadden ook wel afgesproken. Nog nu even een slokje voor het laatste nummer. Nee, ik moet nog nee mijn ah, het is toch een oud fotje? Een <laughs> oud fotje. Ja, maar daarom juist, als ik tegen een boom rijd, valt hij meteen uit elkaar. Ja, dat is een beetje jammer. Ja. Dames en heren, wij sturen bij deze naar de gang. Ik ga op de gang staan. Drop, drop, that gun, ja. toch? Drop, that, Ik heb het onthouden. Je laat je pistool vallen. Je weet toch? Ja. Ik ga even weer de webcam omschakelen Maar de gang. Gaan we nog één keer een heel hard applaus geven voor de dame... die het hele programma volledig in de honderd heeft geschopt. Maar het kan ons geen reeds schelen, want wat is ze leuk en wat kan ze goed zingen. En dat gaat ze nog één keer bewijzen. Live bij XN Weekend, Dallas! En de rest van de band. En de rest van de band. Oh, ze konden weer binnen, joh. We kiezen ze trek toch een sprint? Ja, ja. Dat doe je leuk, hoor, hé. Hey. Ja, vind je het wat? Zou je wat mee moeten doen, joh? Ja, ja, moet je wat mee doen? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Nee, dit, dit ja, staat op het album, neem ik aan. Ja. Uh, uh, uh. Trekkie. Uh, Trekkie met je. Uh, uh, reality check soms. Um, uh, <laughs> reality track. Ik, ja. <laughs> ah, reality track. Ah, nee, nou, ik weet het niet. Ergens op het, ah, op het oh, yeah. eind. Twaalf, Her name is elf. Dennis. Heb je wel zelf de volgorde bepaald van het uh, album? Uh, of wordt dat dan door een platenmaatschappij bepaald Je zegt van nou het is slim om te beginnen met een hit en dan. Uh, een hit? Een hit? Is nou, een wel die nu staat genoteerd in het top <laughs> Ja, precies. Nee, maar Fanny we doen. We doen alles best wel in samenspraak, dus dat is wel fijn. De ene keer, Wat zitten jullie nou? ben dan niet te pabbelen. het. als je het niet hoort, horen, zeg het dan gewoon. Heb je dat bepaald? Heel even, hè. Oh, time-out? Ja, nee, ik moet. het anders. Draaiboek, ellende, en dan wordt het gezwaaid. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Het gaat me door, joh. Heb je het nou bepaald volgorde? Nou, zometeen om Het idee van de volgorde voor mij. We doen altijd Een plaat die je zelf aan kan vragen. En dat kun je gewoon nu op de sms 3333 is het sms-nummer. 3333, is ja. 4x3 is het sms-nummer van 3FM voor jou. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request en natuurlijk krijg je ook de extra weekend flash-opener als jouw plaat op de radio komt. Ja, ja, we ja, zijn er ook Nou, Die zijn van... nog steeds bezig, hartstikke goed. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Nou, slechts drie kwartier later dan ja, de vorige ja, keer, dus niks aan de ja, hand. Operation DJ Sandstorm, maar hij weer in de juiste volgorde gezet. Welke nou de platen die in de mix zitten deze week? Postman featuring Def Rhymes, The Bomb, Fender yeah, yeah, yeah. Put Your Hands Up for Detroit, JD Plastic Dream, Simon Kipski en Make My Day, Ben Lieberman, en Tony Scott. Ah, oh, old school. Move to the Big Band en Freddy Corsten, Rock Your Body. Dit is Operation DJ Sandstorm in de mix. <laughs> woke up and stay no-stop You feel the mixing your moves Thinking about stopping, then won't we'll do Cause the rhythmatic combined with the fake bands the dance off the master plan, the dance, dance, and All the for the bone. and the texture to the place is the <laughs> Oh, ja, ja, ja, helemaal in het Nederlands. En af vanwege het weekend van de Nederlandse popmuziek ja, van vorige week. Maakt niet uit, hè? details. Operation nietje Your on Postman, featuring Dev Ryan's Woody, The Bomb, Father Le Grand, put your hands up for Detroit, press the blooms van JD. Simon Kissinger en Pete Philly Make My Day. Ben Liebland en Tony Scott, Move to the Big Band and Rock Your Body van Ferry Corsten. Het was de mix van deze week. Is we nog maar afgehandeld nu? Jawel ja, hè. Uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Oh, bijna. Hey, jammer zeg. Bijna. Eh, uh, Stefan. Hoi. Hoi. Stefan. Stefan. Hoi. Hoe is het nou? Ja, prima. Nou, dat doet mij en, uh, en Paul en, en Dennis. En dat doet iedereen uh, doet dat heel erg veel deugd. Nou, ja, gelukkig. Jawel hè? Ja. Zeg er nog wat? Nee, ik wou het nummer van Fallout Boy. Oh. Dance, dance. Nou, Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Hij bent goed op de hoogte van Fallout Boy in ieder geval. Het ja. is niet echt een bekende plaat van ze. Ja, dat is wel een hele goede. Kijk, dat, dat is een goede reden om aan te vragen. Ja. Ik uh, zeg uh, niks meer aan doen. Dat levert jou de extra weekend opener op, uh, Stefan. Oh, dat is gaaf. Dat, dat kan dan. ik wel gebruiken. Nou, want anders, ja, anders krijg ik hey, die niet maar die wil open, ik ook wel dan. Nou, krijg dan je, kan die je die toch, ook. Ik heb toch wel met de <laughs> <Ja>. stekker. <laughs> nou, ik mocht nog wat zeggen, toch? Dan wil ik die ook. Ik mocht ja. nog wat winnen, krijgen. Nou, dat vind ik goed. Ja. Extra weekend fles open. Ze zijn nog niet binnen, maar zodra ze binnen zijn. Oh. Nee, serieus. Hoe lang roep ik... je okay. dit al? half jaar? jaar? Uh, ja, afgerond. Na, na, naar boven dan, hè? Plaatje er maar, Stefan. Ja, super. Ja, bedankt. Fijne weekend. Jij ook. Dag, dag, dag. Ik vond het leuk. Ik ga lekker dansen. But oh, dance, man. dance, ah. full of voice. She says she's no good with words, but I'm even worse. But it started out a joke of a romantic, stuck to my tongue. I'm way down with words, too, overdramatic. Tonight it's a can't get much worse, but it's no one should ever feel like. I'm two quarters in a heart down, and I don't want to forget how your voice sounds. These words are all I have. Always fold just before you find one out. Drink up its last call, last resort, but only the first mistake. Can Boy. voor Stefan. Daniels. Daniels. Dan klok tikt weg. <laughs> het spijt <me> voor Nederland. Ik het. Ik vond het. Nederland. Nee, Ik vond het. Uh, Radio ik vond het. Ik vond de Ik oh, de de witte wijn het. op de het. Ik vond het. een plastic bekertje eigenlijk, hè? Dat zal wel echt de uitzendingen van het zendschip van Extra Weekend. <laughs> Wij vonden het fijn. En we hopen dat u ook heeft genoten van deze show. Zegelijk en... bedankt uh, ja, dat je er was. Dennis was het oh, ik <laughs> ja. Paul, ik vond het ook heel erg leuk. <laughs> nou ja, ik ook. En gaat Gerrit weer weg. Uh, over een maandje okay. volgens mij. Hey Dennis, nog even over je tieten. Hè? <laughs>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 800 of ga naar upc.nl. Vraag naar de voorwaarden en beschikbaarheid. Hart- en vaatziekten zijn in Nederland doodsoorzaak nummer 1. De Hartstichting helpt met bestrijden door bijna de helft van al het onderzoek naar hart- en vaatziekten te financieren. Help ook. Geef tussen 15 en 21 april aan de collectant of stort op Giro 300. Maybe Sweden. Lekker met je vrienden vakantie vieren in een oud huis in de Pyreneeën. Lekker